De Afghaanse kiescommissie heeft daartoe besloten omdat er bij de eerste ronde op grote schaal is gefraudeerd. Na die eerste ronde leek zittend president Karzai de winnaar met 55 procent, maar dat percentage klopt niet volgens de kiescommissie. In de tweede ronde neemt Karzai het op tegen zijn belangrijkste uitdager Abdullah. Minister Plasterk gaat zich ervoor inzetten dat de kunstcollectie van Dirk Scheringa bij elkaar blijft. Plasterk ziet het liefst dat de 1300 werken een plek krijgen in het toekomstige Scheringa Museum voor Realisme in Opmeer. De bouw van dat museum ligt nu stil door het faillissement van DSB. De minister hoopt dat kunstliefhebbers zich gaan inzetten voor de collectie. Indien nodig wil hij zelf ook wel een rol spelen. De lessen op het Canisius College in Nijmegen worden waarschijnlijk overmorgen hervat. Dat heeft de rector bekendgemaakt op een persconferentie. Bijna 60 leerlingen en docenten waren gisteren betrokken bij een busongeluk in Spanje. Eén leerling is overleden, zes liggen nog in een Spaans ziekenhuis. Voor de persconferentie was er een besloten bijeenkomst voor ouders, medewerkers en leerlingen. 60 pokerspelers spannen een proefproces aan tegen de Belastingdienst. Ze willen duidelijkheid over de belasting die ze moeten betalen over hun winst. Volgens de wet op de kansspelbelasting moet 29% belasting worden betaald over de winst. Maar de pokeraars zeggen dat de wet op verschillende manieren kan worden uitgelegd. De Belastingdienst zegt dat de wet glashelder is. Het treinverkeer in Frankrijk ligt voor een groot deel plat door een staking. Ongeveer een derde van het spoorwegpersoneel heeft het werk neergelegd uit protest tegen de reorganisatie bij de afdeling goederenvervoer. Daardoor verdwijnen er mogelijk 6000 banen bij de Franse spoorwegen. Deze week zijn nog meer acties gepland. Het weerperiode met zon, is een graad of 10, er staat een straffe zuidoostwind en morgen is het ongeveer hetzelfde. Dit was het NOS.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 We staan hier bij een oorlogsgraf, dat is van August van der Meij. Hij is overleden in het dwangarbeiderskamp in Rees, in Duitsland, even over de grens uh, bij Arnhem. Uh, hij is overleden aan de verschrikkingen van de honger en uh, de kou. Zijn er veel Hollanders in die tijd uh, overleden, veel zandvoerders met name, Er zijn wel wat zandvoerders overleden, uh, er zijn ook nog drie zandvoerders die hier niet begraven, ook in de Frankland. With, with me, I'm if I'm you're out there, there. I'm, going I'm going to believe that out you're out there, there. Stand, stand up and say it loud, if you're, you're out, out there, tomorrow's starting now, now, now. no more broken promises,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 There are shadows approaching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 Dat het over binnenkort komt er groen omheen. De groenvoorziening uh, is dat bij jullie uh, zelf bij de begrafenis? is van de gemeente. Hoe moeten de luisteraars dat uh, zien? De groenvoorziening wordt gedaan door de gemeente zelf